Zes uur, Jan van de Putten met het NOS-journaal. Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over de economie. 40% denkt dat het de komende tijd slechter gaat... tegen 25% een kwartaal geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verder is het vertrouwen in Europa gedaald. Het vertrouwen in het Nederlandse kabinet is gestegen.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 De provincie Zuid-Holland gaat uitzoeken hoeveel asbest er is gestort bij de derde Merwedehaven in Dordrecht. Er zijn aanwijzingen dat er veel meer ligt dan gedacht. Een jaar geleden zei de provincie dat er 1900 ton onverpakt asbesthoudend materiaal was gestort. Maar volgens een werkgroep uit de omgeving ligt er zeker 131.000 ton, dat is 70 keer zoveel. In Dordrecht en Sliedrecht is over die berichten ongerustheid ontstaan. Asbest is kankerverwekkend.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 en Marcel Ooster. Vrijdag 30 september. Goedemorgen. Doe jij nog wel eens een impuls aankoop? Uh, ja, is er nog. Oh. Uh, uh, misschien tegengesteld aan wat uh, verwacht wordt. Want mensen maken zich steeds meer zorgen over de toekomst. En ook het vertrouwen in de economie neemt in rap tempo af. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Onderzoekster Josje de Ridder vertelt straks waaruit dat blijkt. Heb je gekocht dan? Dat zeg ik straks wel even. Goed. Mark Robin Visser is op pad om uit te zoeken... of de lokale handel de gevolgen daar al van merkt. Je moet beter in de buurt van Lara wonen. <laughs> En minister Rosenthal ligt onder vuur vanuit Europa... vanwege zijn opstelling die te pro-Israël zou zijn. Rosenthal erkent verkeerd formuleren. U hoort hem zo. GroenLinks wil meer openheid over het doen en laten van de overheid... en pleit voor uitbreiding van de wet openbaarheid bestuur. De WOP praten we erover met GroenLinks Tweede Kamerlid Mariko Peters. En de troepen van de nieuwe machthebbers in Libië... hebben een belangrijke slag gewonnen. Dominique Strauss-Kaan ontmoette de schrijfster Tristan Banon... op een politiebureau in Parijs. Ron Linker volgt die zaken waarin Dominique Strauss... Kaan wordt beschuldigd van aanranding. En de IK-Nobelprijzen zijn uitgereikt. Die gaan naar onderzoeken met een knipoog. We praten erover met voormalig winnaar Kees Moelijker. Het Europees voetbal van gisteravond, waar de Nederlandse clubs succesvol waren. En over de uitreiking van de Gouden Kovre praten we met filmjournaliste Dana Lins. In dit Radio 1-journaal tot half tien uur kunt u ons volgen via internet. NOS.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. Vanuit evangelische en protestantse kerken zijn nu ook meldingen gedaan over seksueel misbruik in pastorale relaties. Het gaat om 300 meldingen, waarvan er 9 gegrond zijn verklaard. Dat meldt het televisieprogramma De Vijfde Dag. Alexander Vierman is dominee en promoveerde op seksueel misbruik in de kerk. Hij concludeert dat seksueel misbruik in de kerk vaak wordt weggemoffeld. Er wordt al snel naar vergeving gegrepen en daarmee wordt ook uh, de mantel de liefde uh, gebruikt. Uh, het is makkelijker om dingen toe te dekken, om niet uh, de scherpte van de pijn te laten zien. Volgens Veerman zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ik vermoed dat er veel meer uh, situaties van misbruik zijn uh, dan wat er aan het licht komt. Nou, Dat is heel erg, want het gaat over de, uh, de betrouwbaarheid van de kerk. Het gaat over uh, hoe we met elkaar omgaan.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 De protestantse kerk in Nederland zei gisteravond dat dominees en ouderlingen die zich schuldig maken aan seksueel misbruik harder worden aangepakt. Daders moeten een publieke schuldbekentenis afleggen aan het slachtoffer, aan de kerkgemeente en de kerkenraad. Voormalig IMF-topman Dominique strauss kahn en de Franse schrijfster en journaliste Tristan Banon ontmoeten elkaar gisteren voor het eerst sinds acht jaar. Ze spraken tweeënhalf uur met een rechter. Bannon beschuldigt Stroskan ervan dat hij haar in 2003 heeft geprobeerd te verkrachten. S gaf ze een interview over het gesprek. Sincèrement, je pensais qu'il s'excuserait, pas qu'il avouerait les crimes, mais qu'il s'excuserait, au moins pour ce qu'il concède. Bannon zei dat ze had verwacht dat Stroskan zijn excuses aan zou bieden. Bannon zei ook dat Stroskan haar niet aandurfde te kijken. Il a même pas osé me regarder. Je l'ai regardé tout le temps. Il a même pas osé me regarder. De voormalige IMF-directeur ontkent. Hij houdt vol dat hij Banon alleen probeerde te zoenen. En daarmee klaagt hij de schrijfster aan voor laster. In Bahrein zijn honderden vrouwen de straat opgegaan... om te protesteren tegen de forse straffen... die anti-regeringsdemonstranten hebben gekregen. Twintig artsen en verplegers werden gisteren veroordeeld tot lange celstraffen omdat ze mensen die gewond raakten bij antiregeringsbetogingen hadden behandeld. Ze worden beschuldigd van het aanzetten tot een staatsgreep. Het hoofd vrouwenzaken van de belangrijkste shiïtische partij in Bahrein... zei dat alle vrouwelijke gevangenen vrijgelaten moeten worden. Ze noemt de straffen vreed. In februari en maart was Bahrein het toneel van shiitische protesten tegen soenitische machthebbers. Protesten werden hard neergeslagen en sinds maart geldt in het land de staat van beleg. Cabaretier Herman Finkers krijgt de Groenman Taalprijs. Dat heeft het genootschap Onze Taal bekendgemaakt. De taalprijs wordt elke twee jaar gegeven aan een mediapersoonlijkheid die zich onderscheidt door goed en creatief gebruik van de Nederlandse taal. U hoort Herman Finkers in zijn show Geen Spatader Veranderd. Zij je Tini mini, nee, dini, dini, dini, dini, dini, maar wie niet, Seksualiteit is geen akkefietje. Een nichterige moslim is een islamietje. <lacht> Eerder ging de taalprijs naar Adriaan van Dis. Freek de jongen. Kees van Koten die kreeg hem ook. De prijs is een kunstwerk dat speciaal voor de winnaar wordt ontworpen. Het GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters sprak gisteravond uitgebreid... over de kwestie waardoor ze afgelopen zomer in opspraak raakte. Ze kwam onder vuur te liggen omdat ze zes jaar geleden positief adviseerde... over een subsidieaanvraag van een man op wie ze verliefd was. Afgelopen maanden heeft ze veel gehoord en gelezen wat niet klopte, zegt ze. Het was een zware zomer. Ik heb zeker wel gedacht, oh jee, oh jee, ga ik dit volhouden? Maar um, er is ook een moment gekomen van, uh, verdikken me... Um, ja. Ik weet precies wat gebeurd is. Ik weet dat het eigenlijk uh, de komende waard was. Dus ik wil niet uh, mij hierdoor zo laten raken. Ik wil me, als ik, als ik geraakt moet worden, dan wil ik door iets echt geraakt worden. Het onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken wees uit dat Peters advies integer was. Wel had ze de gedragscode voor diplomaten overtreden door de relatie niet te melden aan haar werkgever. Topmodel Giselle Bunchen heeft zich de woede op de hals gehaald van het Braziliaanse ministerie van vrouwenzaak. In Brazilië is sinds kort een reclame te zien waarin het model uitlegt hoe je als vrouw slecht nieuws moet vertellen aan een man. Dat doe je namelijk door uit de kleren te gaan. in Cina. Amor, eu bati seu carro. Amor, eu preciso te falar uma coisa. Eu bati seu carro. De nieuwe, use seu natureza. Ja, het ministerie noemt de advertentie te seksistisch. De commercial versterkt volgens hen het beeld van de vrouw als seksobject. Zo laat Buntje zien dat je het best als schaars geklede vampje echtgenoten kunt vertellen dat je de limiet van de creditcard hebt bereikt. Of hoe je alweer schade hebt veroorzaakt aan de auto. De reclame mag niet meer worden uitgezonden. Goed, we gaan naar het financiële nieuws zorgen over de zwakke wereldeconomie. En de Europese schuldencrisis kregen op Wall Street uiteindelijk toch weer de overhand. Dankzij een opleving in het laatste half uur boekte twee van de drie indexen winst. De Dow Jones-index van 30 toonaangevende fondsen sloot 1,3 hoger. De Nasdaq viel uit de toon met een verlies van 14 Gaat meter stevenen af op het slechtste kwartaal in de afgelopen drie jaar. In Azië, daar wordt alweer uren gehandeld. De Japanse Nikkei staat daar op een kwart procent in de plus. Nee. Gelukkig dat dit positief was. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website. NOS.nl slash Radio 1. En dan vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ik moest nog vertellen wat ik had gekocht, hè? Ja. Hoge drukreiniger. <laughs> ik kon het niet laten. Tien minuten over zes. Opeens had ik hem in mijn handen. Vandaag begint Kane in Middelburg met deel 2 van hun No Surrender theatertour. Daarna volgt een tour door het land. De groep wilde in eerste instantie vasthouden aan de songs en de sfeer van de eerste theatertournee, Maar heeft uiteindelijk toch gekozen om het helemaal anders te doen. Al in het eerste uur van de repetities werd namelijk duidelijk dat we door wilden waar we gebleven zijn. Al dus de groep. Bring in the dancers Bring in the clowns Bring in the magic in the air And I'll sing you a song I'm calling all dreamers Don't you ever wake up My sweet heart Sweetheart One out of a million Became one out of three One out of thousands in the world Became one heart in the air I want you give me your smile Dreamer was dat van uh, Dinant Woestoff. We hebben niet zoveel vertrouwen meer in de toekomst, blijkt uit onderzoek. En ook de economie, daar geloven we niet meer zo in. Mark Robin Visser, goedemorgen. Goedemorgen, ik moet even, ik moet even kijken waar ik ben gebleven hoor. Want ik heb hem nog niet helemaal uit. Wacht Wat even. niet? Ja, dat rapport natuurlijk. Oh. Maar, ja... Is, uh, het, het, is, het was toch iets dikker dan ik had gedacht. Ja. Vertel nou eens, heb je, doe jij nog ah, wel eens een impuls aankoop dan? <laughs> nou, ik vind het wel bewonderenswaardig dat iemand in deze donkere, moeilijke, onzekere tijden een hoogdrukreiniger koopt. Precies. Ja, nou, dus. He? <laughs> dat heb je soms nodig. Dat had ik gewoon opeens nodig, ja. Die, die verkoper die zal wel ontzettend blij met jou geweest zijn, ja, daar. Uh. De slingers gingen uit, iedereen applaudisseerde. <laughs> Maar goed, het was dus een impuls aankopen, heb ik begrepen. Ja, het was een heel vreemd moment. Ik, ik lag in een park en ik fietste vervolgens naar huis. En toen kwam ik langs de winkel. En, um, ja, ik, ik liep, liep daar rond ja, en, en opeens dacht ik, ik moet dat ding hebben. Ik, ken je dat gevoel? <lacht> ja, <eerlijk. lacht> je maakt het er niet ja, ja. beter op. Nee. <lacht> nou, ik wil hem wel voor een zacht prijsje van je overnemen, hoor. Als ja, Marcel wilde hem ook al lenen. Dus volgens mij komt het wel goed. <lacht> ja, zeg. Nou ja, goed. Zeg, hebben jullie het ook gelezen of niet? Geporten? We zijn bezig. Jullie zijn ook nog bezig, ja. oh, gelukkig. Ik dacht al, ik loop achter op Marcel en Lara. Dit is een heel pak. Burger, per, burgerperspectieven heet het, hè? Mm -hmm. uh, een soort continu onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... over de stand van het land. En uh, ja, dat is wel interessant eigenlijk, want uh, die burgers, dat zijn, uh, dat zijn wij natuurlijk. Hè? Het is natuurlijk wel uh, leuk om te lezen hoe zij denken dat wij denken. En uh, ja, voor zover ik het gelezen heb, uh, ziet het er niet zo heel erg goed uit. Dat is natuurlijk niet zo verbazingwekkend, want... We zitten elkaar geloof ik op economisch gebied al een hele tijd... een beetje de put in te praten. En dat, uh, die weerslag die zien we nu ook in dat, uh, in dat rapport. Terug vertrouwen in de economie uh, is uh, gedaald. En uh, mensen denken, of steeds meer mensen denken dat het land zich niet... in een goede richting ontwikkelt. Er staan ook hele rare gekke trivia dingetjes bij. Ik weet niet of jullie daar ook al gekomen zijn. Nee? Bijvoorbeeld deze, moet je horen. Uh, lezers van NRC Handelsblad en kijkers van Pau Nieuws, zijn het meest positief. Wat nee. moeten we maar nou met die informatie? Dat lijkt me nou echt gewoon totaal een, een, een wezenloze conclusie. Eigenlijk nog eentje. Nou, misschien zit daar nog wel iets meer in. Lezers van de Volkskrant en Trouw zijn het meest pro-Europa. Kan je ook nog een lekkere boom overop zetten in de kroeg. Nou, maar verder denk ik dat er ook nog wel dingen in staan... die wat serieuzer zijn en waar we wat meer mee kunnen. Ik geloof dat jullie daar in de loop van de uitzending... ook nog van alles mee gaan doen, Marcel en Lara. Ja, we spreken nog de onderzoekster. De onderzoekster zelf, ja. die moet er ook bij. Kan het en allemaal Ik, zo met, ik mag zometeen aanschuiven bij een ondernemersontbijt in Katwijk. Dat zijn tenslotte de mensen die die hoge drugspuiten moeten verkopen... zullen we maar zeggen. <lacht> en ga daarna ook nog eens even bij de middenstand kijken... Hoe daar de stemming is in Katwijk aan Zee. We gaan je volgen en kijken hoe het met jouw vertrouwen staat om half tien. Ga ik, ga ik nog even doorlezen nu. Mark-Robin Visser, we volgen hem de hele ochtend. 16 minuten over 6. Een nieuwe oorlog in het grensgebied tussen Noord- en Zuid-Soedan. We hebben er eerder over bericht deze week. Al maanden wordt er zwaar gevochten in de nuba berg in Noord-Soedan. De zwarte Afrikaanse Nuba's vechten daar voor hun eigen identiteit en een eigen plek in het gebied dat door Arabische volkeren wordt gedomineerd. Tienduizenden Nuba's zijn op de vlucht geslagen inmiddels toen het Noord-Soedanese regeringsleger met luchtbombardementen begon. Correspondent Koert Lindijer trok naar het gebied en klom de Nuba-bergen op. Toch maar, toch maar de berg op, uh, op geklommen.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 En word vooral niet ziek in de Bergen, want dan kan niemand u helpen. Koort Linda, was dat vanuit noord soedan Tien voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De komst van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa... is niet in goede banen geleid, concludeerde een commissie van de Tweede Kamer... die de komst van met name Poolse werknemers heeft onderzocht. De groep is veel groter dan gedacht en dat leidt tot problemen in de steden. Tot overlast in de wijken, maar ook tot uitbuiting van de migranten. Minister Kamp van Sociale Zaken vindt dat de problemen heel snel aangepakt moeten worden. Er zijn veel meer mensen uit Midden- en Oost-Europa naar Nederland gekomen dan verwacht. Hoe dat kan, weet ik niet. Destijds zijn er inschattingen gemaakt die te laag blijken te zijn. Er blijkt veel ruimte te zijn voor arbeidskrachten uit Midden- en Oost-Europa in Nederland. Daar liggen een paar dingen aan ten grondslag. In de eerste plaats vinden wij in Nederland nogal wat werk minder interessant... en laten we dat liever aan anderen over... En in de tweede plaats zijn er nogal wat mensen die met de uitkering aan de kant staan... terwijl ze kunnen werken. Dus het is voor ons een aansporing, denk ik, om die kansen die zich in het land voordoen... om die te zelf te grijpen, om te voorkomen dat mensen met de uitkering aan de kant blijven staan... en dat de mensen van andere landen naar Nederland moeten komen om het werk te gaan doen. Het is niet zo dat er een paar polen meer zijn gekomen dan we dachten, dan we vreesden, dan we voorzagen. Het zijn echt een hele berg meer. Had nou niemand dat kunnen voorzien? Ja, ik heb het zelf voorzien. Ik heb zelf ook um, steeds gezegd door de loop, uh, van, in de loop van de jaren dat er uh, meer zouden komen en dat er al veel waren. Uh, er zijn er ook veel, uh, schattingen 200.000, maar er worden ook schattingen van 300.000 genoemd. Dus het is echt iets wat, uh, wat echt speelt in het land en uh, wat ook de komende tijd denk ik niet minder zal worden. Maar goed, u heeft het gezien, u heeft het zien aankomen zegt u. En toch, puntje, puntje, puntje. En daarom hebben we ook uh, sinds ik minister ben veel aandacht aan dit onderwerp uh, gegeven hebben we ook niet alleen vanuit Sociale Zaken dat benaderd... maar samen met de collega's die over immigratie gaan... de collega die over integratie en huisvesting gaat... wethouders van de grote steden. We zijn er intensief mee bezig geweest... en hebben een brief gestuurd met een groot pakket aan maatregelen... aan de Tweede Kamer al in juni... voordat deze commissie met haar werkzaamheden begon. Ja, Malafide uitzendbureaus. Het zijn er veel, het zijn er duizenden, het zijn er vijfduizend... Ja, nou, het is, het is maar wat je een uitzendbureau noemt. Hè. Als je... nou, dat schrikt er, daar schrikt toch een mens wel van. Vijfduizend van dat soort bureautjes. Want laat ik het woord maar gebruiken. Het zijn bureautjes. Ja, het zijn soms mensen met een mobiele telefoon... die uh, enkele mensen voor zich hebben uh, werken... en vervolgens uh, na een tijdje weer, weer wat anders gaan doen. Dus de omvang van uh, de bedrijfjes varieert heel erg... Maar het is een taai verschijnsel, mensen die dus uh, uh, misbruik maken van de mogelijkheden die er zijn. Ik ben erg voor uitzendbureaus, maar dan wel bonafide uitzendbureaus, die vervullen een goede rol in Nederland. Die malafide uitzendbureaus, dat is een, uh, een hardnekkig verschijnsel wat krachtig door de overheid bestreden moet worden. Maar hoe gaat u die malafide uitzendbureautjes, die duizenden bureautjes uitroeien? We gaan beginnen om te zorgen dat uh, uh, ieder bureau zich moet registreren. Dan heb je dus zicht op wat er uh, gebeurt en welke mensen daarachter zitten... En het tweede is, wat ik de Kamer ook al meegedeeld heb, dat we bedrijven die op, in ernstige, op ernstige wijze de regels overtreden, dat we die gaan sluiten. We hebben onze afgelopen jaren verkeken op de populariteit van ons land voor de Poolse werknemers. Daar zijn we dan nu achter hoe dat gegaan is. En ja, nu komen de Bulgaren en de Roemenen nog. Wordt dat niet dweilen met de kraan open? Um... Ja, ik denk dat we nogal wat problemen hebben met de, de, de uh, immigranten uit Midden- en Oost-Europa. We hebben er voordelen van, maar er zijn ook nadelen die we nog niet op een goede wijze uh, controleren. Uh, de, de vraag is dus of het verstandig is om uh, nu ook al arbeidskrachten uit uh, Roemenië en Bulgarije vrij toe te laten. Het antwoord lijkt me nee. De mogelijkheid bestaat om de huidige overgangsperiode, waarbij ze geen vrije toegang tot Nederland hebben, om die te verlengen tot 1 januari 2014. En de beslissing daarover moet nog door het kabinet genomen worden. Ik proef een beetje dat u dat eigenlijk wel wilt. Ja, ik ben kritisch wat dat betreft. Ik, ik zie de risico's. Maar de afweging moet nog gemaakt worden, niet alleen door mij, maar ook in het kabinet. Minister Kam van Sociale Zaken en Louis Dekker sprak met hem. Met nog drie jaar te gaan tot het WK voetbal. is er een ware bierput opengegaan. over de politie van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro. Problemen zijn zo groot dat de hoofdcommissaris inmiddels is afgetreden. We schakelen met correspondent Marion van Rooyen. Marion, wat is er naar boven gekomen? Nou, dat ze ongeveer het hele politieapparaat betrokken blijkt te zijn. bij de moord op een rechter. Een vrouw die anderhalve maand geleden in haar auto door zeef werd op kogels nadat ze na een lange werkdag om half twaalf s avonds uh, vanuit de rechtbank naar huis ging en voor haar huis gewoon dood is geschoten. Nou, deze rechter die deed namelijk onderzoek naar standrechtelijke executies van de politie. Tientallen en nog eens tientallen gevallen waarbij de politie zei dat het criminelen waren die op de vlucht waren doodgeschoten. Maar in de praktijk waren het steeds mensen, soms ook criminelen, soms ook niet, die door de politie werden afgeperst. Ze werden gemarteld en als het vrouwen weer waren dan werden ze verkracht en vermoord. Het was een dagelijkse praktijk die echt al meer dan tien jaar duurde. En deze rechter was de eerste en echt de enige die daar iets aan probeerde te doen. Ja, toen werd ze doodgeschoten. En nu blijkt dus het halve politieapparaat bij die moord betrokken te zijn... in de zin van patrouillewagens die haar volgden. Twee eerdere pogingen die mislukt zijn omdat ze te laat bleef werken... of omdat de patrouillewagens haar misten. Maar eh, dat werd allemaal georganiseerd door een, een politiebaas van haar district. En die hoofdcommissaris, welke rol speelde die dan die nu is afgetreden? Deze politiechef die wist dat en die wist ook dat de man die verantwoordelijk is nu voor de moord op die rechter een mastermind was van het afpersen in de sloppenwijken. Dus heeft hij nu ontslag genomen en dat is wel heel erg nieuw voor Rio de Janeiro. Kijk, en vorige politiechefs die moesten altijd opstappen omdat ze zelf afpersing deden of, of, of organisaties hadden... waarbij bijvoorbeeld de politie elke week moest betalen om hun baan te behouden. Dus in die zin is het wel een stap vooruit. Hey, Emil, dit heeft heel lang kunnen plaatsvinden. Um, wat is de reden dat er nu opeens zoveel loskomt? Nou kijk, de gemeente Rio is natuurlijk wel van plan om een nieuw image neer te zetten. Zometeen komt het WK aan, twee jaar daarna komen de Olympische Spelen. Uh, de kritiek is natuurlijk continu dat de veiligheid van Rio de Janeiro, dat is knudden. En uh, ze zijn echt wel bezig om er iets aan te doen. En dat, is, dat gaat natuurlijk met name over de politie zelf. Uh, je kan wel... Uh, criminaliteit bestrijden. Maar als je dat doet met een volkomen corrupt politieapparaat... dat schiet het natuurlijk niet op. En nou ja, dit lijkt echt wel een stap in de richting van... ook de politie zelf aanpakken. Marjon, dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Het werd gespeeld in de Europa League gisteravond. AZ, PSV en Twente speelden. En het ging goed. Twente won thuis met 4-1 van Wiesla Krakow...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 Absoluut. Uh, ik moet wel zeggen dat, dat ik wel realistisch ben. Dat ik van tevoren wist dat Twente een betere ploeg heeft dan wij dat hebben. Maar goed, wij, wij hoopten op de momenten te voetballen. En die kregen we natuurlijk ook direct. En, en, uh, ondanks dat Twente toen al twee kansen had gehad. En ik dacht in, de, in de, de eerste en de tweede minuut al. Stond uh, Michael er even, even niet op te letten. Uh, maar daarna kwamen we aardig in de wedstrijd ook. En uh, een prachtige goal. Die kansjes hebben we wel gehad. Maar goed, Twente was gewoon de betere ploeg vandaag. Dus gaat Twente samen met Fulham aan kop in de pool. AZ speelde in het Oekraïense Garkov. Met 1-1 gelijk tegen metalist Kharkiv. AZ kwam voor rust op voorsprong door een doelpunt van Elty door. Maar in de slotfase maakte metalist Kharkiv gelijk. En dat zorgde voor een kater. Desondanks ondanks had Roy Berens geen reden tot klagen. Ja, we zijn, uh, we zijn tevreden. Een mooie uitslag voor ons. Dus uh, ja, we hebben niet te klagen. Op basis van de eerste helft dan, dan verdien je ook, uh, kom je ook verdiend op 1-0 voorsprong. Tweede helft uh, speel je toch iets minder. En uh, dan krijg je dan toch een aantal kansen waar, waarvan er 1-1 gaat. Dus ik denk 1-1 uh, in het recht uitslag. En, uh, ja we, staan ook, uh, we blijven eerst in de pool. En dat was ook een doelstelling. Dus uh, daar zijn we tevreden mee. Maar Berens had ook kritiek op zijn elftal. De ploeg kon het hoge niveau van de eerste helft niet de hele wedstrijd volhouden. Nou goed, de tweede helft kwamen we natuurlijk uh, meer onder, onder druk te staan. En uh, we kwamen er gewoon uh, voetbal niet meer onderuit. Uh, en uh, waar we de eerste helft gewoon domineerden, zakte de tweede helft weer terug. Dus dat was, uh, dat was heel vervelend. AZ en Kharkiv staan samen aan kop in de pool. En PSV won met 3-1 bij Rapid Boekarest Uit dus, Eindhovense ploeg kwam op achterstand eerst nog. Maar voor rust maakte Bauma al de 1-1. De laatste vijf minuten van de wedstrijd scoorde PSV nog twee keer. Door de winst staat de club nu bovenaan in de pool. Radio 1, het NOS Journaal.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 In de golfstaat Bahrein zijn honderden vrouwen de straat opgegaan om te protesteren. Ze zijn het er onder meer niet mee eens dat twintig artsen en verplegers de gevangenis in moesten... omdat die gewonde tegenstanders van het regime hebben verpleegd. In februari en maart waren er felle protesten tegen de machthebbers van Bahrein. En bij een internationale actie tegen illegale medicijnhandel op internet zijn 13.000 websites gesloten. Die sites hielden zich bezig met de illegale verkoop van antibiotica, antidepressiva en afslankpillen. Er werd voor 4,6 miljoen euro aan medicijnen in beslag genomen. zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op veel plaatsen is het onbewolkt en er staat bijna geen wind. Op dit moment ligt de temperatuur tussen 15 graden langs de kust... en 12 graden in het binnenland. In het oosten van het land is het op een aantal plaatsen net wat kouder... en daar komen ook enkele mistbanken voor. De eerste uren van de ochtend lost de mist overal op. De dag verloopt de zonnig en de temperatuur kan weer flink oplopen... De maxima komt uit tussen 21 graden op de wadden en ruim 25 graden in het binnenland. Daarbij staat een zwakke zuidoostenwind. Het weekend verloopt zonnig en warm. Vanaf maandag neemt de bewolking weer toe en de dagen daarna wordt het wisselvalliger en frisser. Geld stinkt, geld helpt, geld verhuist. Bij de ASM bank gaan we duurzaam om met uw geld. Mooi?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 Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op Bruinzeelparket.nl. Ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht... voor de collecte van fonds verstandelijk Gehandicapten. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren. U geeft toch ook. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er kwam gisteren forse kritiek op minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Zijn Luxemburgse collega verweet hem de eenheid onder de Europese landen te verbreken... door op het laatste moment wijzigingen te eisen in een tekst van de VN Mensenrechtencommissie over het Midden-Oosten. Volgens de Luxemburgse minister Asselborn zijn mensenrechten in Israël en de Palestijnse gebieden altijd een gevoelige kwestie. Als landen dan op het laatste moment amendementen indienen, wordt de consensus gebroken en dat is slecht voor de Europese Unie, zegt hij.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 Volgens Rosenthal was de gekozen formulering onevenwichtig. Zijn collega Asselborn kan daar begrip voor opbrengen... maar roept Rosenthal toch op dit soort chicanes in de toekomst te vermijden. Volgens Asselborn is de twee-staten-oplossing... het fundament onder de Europese politieke inzet in zaken het Midden-Oosten. En daar moet je niet lichtvaardig mee omgaan, zegt hij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 Ja, de vraag is natuurlijk of minister Roosentaal uh, of Nederland anders is gaan denken over de twee-staten-oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Willem Boom die vroeger de minister. Wij blijven staan op een twee-staten-oplossing op veilige grenzen van voor 1967 met overeengekomen uh, landruil, overeengekomen oplossing voor de status van Jeruzalem en een overeengekomen oplossing voor het probleem van de Palestijnse vluchtelingen.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 naar beide kanten constructief. Dat is de opstelling van de Nederlandse regering... en zo blijft hij ook in de komende tijd. Al dus minister Roosentaal en Wilco Boom, die sprak met hem. Dan naar voetbal. FC Twente won gisteravond in de Europa League... met 4-1 van Wisla Krakau. Bij de Poolse ploeg is Robert Maaskant trainen... en stonden de Nederlanders Jalins en Lamey in de basis. En Wisla deed het lange tijd, nou, behoorlijk. Verslaggever Andy Houtkamp sprak na afloop met Maaskant. Tegenvalletje.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 Dan wordt het vlak voor rust 2-1. Ik zag dat je woedend was. Ja, dat was ik ook. Omdat het momenten... Kijk, als Twente eerder scoort, dan kan ik daar vrede mee hebben. Omdat ze gewoon de beter voetballende ploeg waren. Alleen, we krijgen twee doelpunten exact dezelfde manier tegen. Van een hele eenvoudige vrije trap aan de zijkant. Die, die voor de goal komt. En, uh, we hebben al eerder zo'n situatie gehad. Ja, waar ik gewoon van vind, dat is zo simpel eenvoudig te verdedigen. En als je dan Europees speelt in de uitwedstrijd... dan mag je zeker dat soort goals niet tegenkrijgen. Wat doe je dan in de rust? Nou, we hebben Aangegeven dat Twente niet zal stoppen. Want Twente is natuurlijk een ploeg die doorgaat. Andere Europese ploegen willen nog wel eens inhouden... en je de ruimte geven om te voetballen. Maar ja, je weet met, met Co dat hij uh, gas blijft geven. Dus we hebben dat aangegeven waar we dat beter konden oplossen. En uh, dat we toch moesten proberen gesloten te blijven spelen... En iedere keer weer op jacht te gaan naar dat moment wat komt misschien. Nou, die kansjes hebben we wel gehad. Maar goed, Twente was gewoon de betere ploeg vandaag. Ja, jullie zijn Pools kampioen. Um, zegt dit iets over het niveau van het uh, voetbal in Polen? Of zegt dit iets over Twente? Nou, ik vind ik moeilijk. Op punt 1 waren wij niet compleet. En dat maakt echt een groot verschil. Uh, zeker in de creativiteit. En op het moment dat wij in balbezit meer kunnen dan krijg je ook een andere wedstrijd. Dan, dan krijgt onze verdediging wat meer tijd. Dan kan je wat makkelijker, uh, compacter spelen. Uh, dus dat scheelt al een stuk. Uh, maar ik denk dat de top van Nederland, en daar behoort Twente toe... ook gewoon verder is dan de top van, uh, van Polen. Maar uh, dat wil niet zeggen dat je geen wedstrijden kan winnen... als, uh, als Poolse ploeg zijnde. De Poolse voetbal, uh, voetbal zit enorm in de lift. Met eigenlijk drie topploegen. Uh, Legia, maar voornamelijk Leg Poznan en, en Wiesla... En daarom vond ik het al jammer dat we hier niet compleet naartoe konden komen. FC Twente staat er trouwens goed voor in de pool. De Tukkers hebben net als Fulham vier punten. Ordinezen heeft er drie, Wisla nul. Mark Robin Visser, goedemorgen nogmaals. Zeg... Dankjewel Marcel, jij ook goedemorgen. Ja, waar, ben je, waar ben je eigenlijk, had je dat al gezegd? Ja, nou, ja, ik, uh, ik, ik mag aanschuiven aan een ontbijt. Dat, dat mag ik altijd graag doen, want, uh, nou ja, goed, daar uh, hou ik al van. Ja, In Katwijk, ja. toch? En het is vanochtend in Katwijk zeker, Katwijk aan zee, eh, ondernemersontbijt. Heel veel plekken in Nederland komen ondernemers al uh, vroeg in de ochtend bij elkaar... om uh, ja, ervaring uit te wisselen hè, en uh, te netwerken natuurlijk. Morgen stond het verhoud in de mond. En uh, de Katwijkse ondernemersvereniging die druppelt hier nu zo uh, langzaam binnen in een zaaltje in Katwijk aan zee. En uh, nou, aan het ontbijt te zien gaat het allemaal nog wel goed met de ondernemers... maar misschien moet ik dat eventjes aan twee deelnemers vragen. Goeiem, hoe gaat het met u? Heel goed, heel goed. Heel goed? Ja, en vooral met zo'n ontbijt is dat niet verkeerd om uh, de week te eindigen natuurlijk. Nee, dat is niet verkeerd. Maar uh, vandaag is er een nieuw rapport uitgekomen hè, van het Sociaal Cultureel Planbureau... waarin toch wel staat dat het eigenlijk langzaam een beetje minder gaat in Nederland... Ja, ik denk alleen dat dat uh, uh, meer woorden zijn dan daden. Ja. En dat, er toch wel, uh, dat we het positief moeten bekijken de komende tijd. Mevrouw van den Anker heeft, dus heeft een enorme button op haar uh, ver. Uh, de porseleinkast, dat is een winkel waarin u cadeaus en, en, en, en kookspullen verkoopt. Dat klopt. porseleinkast. Helemaal verbouwd, dus uh, we zijn er helemaal klaar voor om uh, weer uh, de lucht in te gaan en uh, positief uh, verder te gaan. En maar dan. heeft u geen last van uh, olifanten, economische olifanten in uw porseleinkast? Uh, het blijft wel heel hard knokken. Ja. Maar dat is niet verkeerd in, uh, als DTS natuurlijk. Of als, uh, het klinkt de... wel heel dapper. Ja, <laughs> de, de die zitten hier hè, in Katwijk. En, uh, maar in ieder geval de tafel is heel erg belangrijk. Uh, gezellig met de familie om tafel. En, Thuis. Uh, juist. Ja, je hoort ook wel dat de horeca bijvoorbeeld het moeilijk heeft, maar dat mensen meer thuis dingen gaan doen. Ja, lekker koken, alle kookprogramma's. Ja, dat is erg positief voor ons. Kookprogramma's op televisie. Ja, zeker, heel belangrijk. Meneer Van Wijk, ja. u zit in de financiën. Ja, ik zit in de financiën, een financieel adviesbureau in hypotheken pensioenen en verzekeringen. Zit u nou de hele dag duimen te draaien? Uh, nee, nee, gelukkig niet. Nee, we hebben gelukkig nog aardig wat werk uh, te doen. Uh, het is inderdaad, net als uh, wat Henriët zegt, uh, wel moeilijker. Het is uh, trekken, duwen. Hoe merk je dat? Wat is moeilijker? Uh, we hebben minder uh, uh, aanwas, dus minder klanten. Uh, de concurrentie is natuurlijk uh, redelijk uh, strak. En aan de andere kant, uh, banken doen uh, heel erg moeilijk... wat de financieringen betreft. Dus uh, aan alle kanten moeilijk, maar we gaan door. Als je nou naar dat rapport kijkt, dan staat er bijvoorbeeld in, ik zal één cijfer noemen, ik zal de mensen niet te veel ver, ver, vermoeien, maar vorig kwartaal dacht een kwart van de Nederlanders dat het slechter zou gaan met de economie. Nu is dat al meer dan 40 procent. Dat is een significante stijging. Ja, dat klopt. En ik denk ook dat, dat die tendens in de markt wel aanwezig is. Um, zeker als je kijkt naar de aantal faillissementen van de afgelopen, afgelopen maanden... Uh, maar ik denk wel dat uh, we moeten waken voor het feit... dat iedereen nu een negatieve inslag uh, gaat nemen. Ja, we moeten elkaar niet de put uh, in gaan praten. Jullie moeten elkaar in ieder geval uit de put gaan vergaderen hier ja, vanmorgen. dat gaat helemaal lukken. Veel en, succes. En veel inspiratie, dus uh, goede zaken gaan we doen. Ik neem nog een lekker ondernemerscroissantje. Heel goed. Dat <laughs> kan er nog af. Met ook in Visser vanochtend. Leuk. Zo dadelijk dus bespreken we de alternatieve IK Nobelprijzen. Dat zijn prijzen voor onderzoeken die eerst op de lachspieren werken, maar toch wel serieus zijn. Eerst naar Kees Quax. Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Hoe is het op de weg? Uh, lekker rustig. Het is, het is vrijdag, een typische vrijdag. Dus niet al te veel aan de hand uh, spits. Iets wat op files lijkt uh, momenteel op de A2 van Bos Amsterdam. Wat langzaam rijden bij Maarsen in de regio Rotterdam op de A15, richting Europoort bij Spijkenissen... wat langzaam breidend verkeer over drie kilometer. Maar overwegend heerst de rust vanochtend. Nou, en hopen dat dat zo blijft. Wat denk je, Kees? Um, nou, het wordt een, denk ik een typische vrijdagochtend. We zullen wel wat krijgen, maar rond de 30, 35 kilometer... dan houdt het wel op, denk ik. Mooi, dan spreken we je later. Later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Moeten de ramen open of liever de luiken dicht? Als het aan GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters ligt... maakt de overheid meer en sneller informatie openbaar... als een burger of een journalist daarom vraagt. We hebben het dan over de WOP, de Wet Openbaarheid Bestuur. Verantwoordelijk minister Donner van Middellandse Zaken... vindt dat er voldoende openheid is. Maar Peters wil de grenzen dus verleggen. Mevrouw Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Welke kant op? Moet de overheid eerder komen... of moet het makkelijker worden om aan informatie te komen? Beide eigenlijk, de overheid moet beweging, actief zelf meer informatie openbaren. Informatie waar burgers en journalisten standaard behoefte aan hebben, en ook parlementariërs. En informatie die moet sneller en makkelijker toegankelijker zijn. En klopt dan de huidige wet niet? Nee, de huidige wet is uh, verouderd, is alweer uh, uh, zo'n 30 jaar oud. Toen was die modern maar het is allemaal van voor het internettijdperk. En uh, van voor internationale verdragen, waar ook Nederland zich aan moet houden. Dus het is hoog tijd dat die wet wordt uh, gemoderniseerd. Hm, dat is wel opvallend, hè? U zegt in het buitenland is het vaak beter geregeld. Terwijl minister Donner onlangs zei dat Nederland op het gebied van uh, een open overheid na Zweden op de tweede plaats staat. Dat we het dus helemaal niet zo slecht doen. Ja, we hadden gisteren een hoorzitting in de Kamer en toen vroeg ik alle deskundigen die daar zaten, daar ook naar. En die zeiden, ja, die ranking, die wereldranglijst waar Donder naar verwijst, die bestaat helemaal niet. Nou, iedereen okay. was heel erg verbaasd. En die kwamen met allerlei andere lijstjes aan dat Nederland nogal onderaan bungelt. Maar uh, je hoeft er geen uh, hooggeleerder voor te zijn om te zien dat heel veel landen om ons heen, daar is informatie sneller toegankelijk, is veel meer via het internet beschikbaar. We hadden ook de gemeente daar bij die hoorzitting en die zeiden, ja, het kan allemaal veel, veel beter. En dat is ook de, de tijdsgeest dat overheden hun best doen om informatie... van direct en makkelijk toegankelijk voor een burger te houden. En in Nederland heb je nu ook geen recht op toegang tot overheidsinformatie Dat is heel erg oude wet. Dat vloeit wel voort uit eh, het Europese Hof van het Recht van de Mens... Dat dat, dat dat wel zo moet. Dus je, in plaats van het gunst is je recht... Of toegang tot overheidsinformatie hebben. Ja, u, u zegt, uh, gaf net al aan, ook de overheid moet daar dus zelf mee komen. Maar hoe stelt u zich dat voor dan? Wanneer moeten ambtenaren met informatie komen? Want ik kan me voorstellen dat je ook te veel informatie kunt geven en over zaken die nog niet eens vast liggen en besloten zijn. Nee, als het wel vast ligt, dan, dan kan het op het internet natuurlijk. Maar ook dingen die nog niet vast liggen. Bijvoorbeeld, als er eh, wel al adviezen over worden geschreven en deskundige rapporten worden gedaan. Um, um, ja, is het vaak belangrijk voor het publiek dat dat naar buiten komt? We hadden bijvoorbeeld het wakelen van de databank met de vingerafdrukkenopslag. Uh, dat is helemaal mislukt. Het heeft 20 miljoen gekost. En bij de behandeling in de Kamer bleek dat er al bij de overheid allerlei contra adviezen van deskundigen lagen. Nou, ik vind dat die destijds naar buiten hadden moeten worden gebracht. Ook bij de Irakoorlog, beroemd voorbeeld, lagen destijds allemaal adviezen uh, dat uh, Nederland dat beter niet kon doen. Als dat toen naar buiten was gebracht, denk ik dat de politieke besluitvorming anders was gelopen. Dus zullen we ook in de besluitvorming... In de aanloop naar besluiten uh, moet je veel meer openbaar maken om tot goede besluiten te kunnen komen. Dan heeft u een zware dobber aan deze minister, aan minister Donner. Want die vindt dat um, de werking van de wet beperkt moet blijven tot overheidsbesluiten. Hè? En dat bij behorende onderzoeken um, uh, niet het proces van die besluitvorming onderzocht moet worden. Ik denk inderdaad dat uh, Donner precies het uh, omgekeerde wil. Uh, dat hij daarmee uh, eigenlijk uit de passende tijd loopt. Gisteren proefde ik... ...in die hoorzitting eigenlijk bij veel politieke partijen... ...toch wel enthousiasme om de andere kant op te gaan. Om het openbaarder te maken. Omdat dat, om de burger met meer vertrouwen tegemoet te treden. Um, dus uh, ik hoop uh, er een meerderheid voor te vinden. En ik denk dus dat het initiatief uit het parlement moet komen. Want hm. op dit kabinet van minister Donner ga ik dan niet zitten wachten. Want heeft hij al koppen geteld? Heeft u al een meerderheid? Ja. Nou, mensen hebben nog niet een handtekening gezet. En ik ben druk aan het schrijven. Maar ik proef wel enthousiasme... Uh, van links tot rechts bij partijen om uh, deze wolk te moderniseren. Dank, Mariko Peters van GroenLinks. Graag gedaan. Tien voor zeven, dit is het NOS Radio 1 Journaal. In de Verenigde Staten zijn vannacht de Ik-Nobelprijzen uitgereikt op de Harvard University. Gaan We over erover praten met Europees vertegenwoordiger en oud-winnaar ook van zo'n Nobelprijs. Kees Moeleker van het Natuurhistorisch Museum. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u het nog eens uitleggen, die Ik-Nobelprijzen? Wat zijn dat? Ja, dat zijn de prijzen die uh, sinds 1991 worden uitgereikt, elk jaar, aan uh, onderzoekers die met hun onderzoek mensen eerst aan het lachen brengen en daarna aan het denken zetten. En uh, het doel daarvan is uh, meer mensen uh, te interesseren in wetenschap en technologie. Hm. En u selecteerde de genomineerde voor Nederland dit jaar. U won zelf de prijs in 2003. Kunt u nog eens vertellen waar uw onderzoek toen over ging? Um, ik heb de prijs in 2003 gewonnen voor mijn uh, publicatie over het eerste geval van homoseksuele necrofilie bij de wilde eend. Ja, ja. En uh, nou inderdaad, in eerste instantie denk ik, uh, waar gaat het in godsnaam over? Maar wat hebben we daaraan? Ja, het is een, een, een gedragsstudie naar uh, het leven van de wilde eend. En het uh, was niet bekend dat deze uh, dieren uh, necrofiel gedrag vertoonden. En uh, dat is het enige, meer is het niet. Het, het, uh, het is een, een, een observatie. Mm -hmm. uh, wat we eraan hebben is dat, het, uh, doordat ik die prijs gewonnen heb... dat heel veel mensen uh, kennis hebben genomen van dit onderzoek. En ja, maar wat, wat, waar, waar, gaan... waar zit hem dat denkertje nou in? Waar? denkertje zit het dat mensen gaan nadenken over uh, diversiteit in seksueel gedrag. Aha. Dat, dat dergelijk gedrag niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren voorkomt. En dat is uh, denk ik wel nuttig. Ja. En nu naar de Nederlandse inzendingen van dit jaar, wat, wat zijn, zit er bij? Wat zijn het voor onderzoeken? Ja, we hebben bijvoorbeeld um, uh, de prijs voor de geneeskunde. Die is gegaan naar uh, Mirjam Tuk van de Universiteit Twente en Debba Trampen van de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met een Belgische onderzoeker. Ja. Zij hebben aangetoond um, wat de gevolgen zijn uh, van het ophouden van de urine. Oh, ja. ja. Nou, dat, vind ik, dat vind ik nog niet zo om te lachen. Dat nou, lijkt me ja. redelijk relevant onderzoek. Het is mogelijk relevant onderzoek, ja. En, en dat, dat zeg ik ook. De, de Ik-Nobelprijzen uh, belonen ook relevant onderzoek. Ja. Dus uh, dit, is, dit is een, een prijs dubbel en dwarsbaard. Um, een andere prijs is gegaan naar een prijs voor de natuurkunde, ook voor een Nederlander, Herman Kingmaar van de Universiteit van Maastricht is heeft vastgesteld waarom discuswerpers duizelig worden en kogelsvingeraars niet. <laughs> Dit vinden wij al leuker. <laughs> ja, hè? Nou, kijk eens aan. Gelukkig maar. En waar, waar zit het, vers het verschil in? Weet u dat, dat of is, niet? Ja, ik heb het uh, nagelezen. Het verschil zit hem in het feit dat de discuswerpers die kijken... Uh, naar een vast punt op ja. de horizon. Uh, omdat de discus zich achter zich bevindt. Terwijl de kogelslingeraars de hele tijd uh, met de kogel meekijken. Terwijl ze slingeren en daar word je duizelig van. Ja. Dit onderzoek dat heeft, uh, behoorlijk, uh, is behoorlijk nuttig geweest. Ook voor de uh, mensen die aan evenwichtstoornissen lijden. Je moet er maar opkomen okay, om dit te onderzoeken. Ja, dat is ook, natuurlijk ook een beetje de achterliggende gedachte dat wij. Ook onderzoek belonen van mensen waarvan wetenschappers uh, echt even buiten hun uh, normale denkpatronen stappen uh, originele vragen beantwoorden. En uh, dan maak je een kans om een ik ben wel prijs te winnen. Ja. En daar kun je toch, als ik u zo goed beluister, wanneer moet ik er toch best trots op zijn? Het punt is dat wij krijgen jaarlijks vijf um, uh, tot zevenduizend nominaties. Um, uh, dat, dat zijn er heel veel, waarvan een groot deel ook zelfnominaties. Mensen die zichzelf aanbieden van kijk eens dit heb ik gedaan, ik wil graag zo'n prijs. En het komt zeer zelden voor dat uh, als wij mensen en ik nog wel prijs aanbieden, uh, dat ze hem weigeren. Want dat, die kans heb je. Hè. Het is natuurlijk één grote grap. Laat, laat, laten we wel zijn. Het is satire. Um, um, en de mensen gaan erin mee. De wetenschappers ja. die de prijs krijgen, die staan er volledig achter. Ja, en het is dus toch leuk dat je hem krijgt. Hartelijk dank. Het is heel leuk. Meneer Moeilijker, voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 De Ochtendkranten. De politie moet particuliere beveiligers aan informatie helpen om criminelen op te sporen, schrijft de Telegraaf. Door foto's, kentekens en signalementen uit de politiecomputer te delen kunnen vooral rondtrekkende bendes aangepakt worden, zegt staatssecretaris Steven. De VVD-bewindsman wil dat politie, openbaar ministerie en de beveiligingsbranche meer gaan samenwerken. Ze boeken nu gezamenlijk al goede resultaten. Een agent in Groningen weet niet dat er in Maastricht ook een aangifte van winkeldiefstal is gedaan tegen iemand van bijvoorbeeld zo'n rondtrekkende bende. Winkelketens weten dat wel, omdat zij de camerabeelden en de beveiligingsinformatie makkelijker delen. In de Randstad is op die manier al een aantal bendes aangehouden. Ook het AD schrijft over de politie. Je gaat namelijk gebukt onder een explosieve toename van het aantal bedreigingen via sociale netwerken, zoals Twitter, schrijft de krant. Vooral jongeren die dreigen hun school op te blazen of docenten te vermoorden, bezorgen recherche teams extra werk. De landelijke politietop wil dat ouders beter op het internetgedrag van hun kinderen letten. Het kost veel mankracht om bij elke dreigtweet in te grijpen. De politie moet wel bij elke dreigement in actie komen, omdat die serieus kan zijn. Door de opmars van de smartphones zijn de bedreigingen toegenomen. Ja, je hoeft het niet meer voor naar huis. Alle politiekorpsen krijgen binnenkort nieuwe instructies over hoe te reageren op de bedreigingen via internet en Twitter. Volgens de politietop wordt de digitale wereld steeds meer het reguliere werkterrein van de politie. Daarmee hebben de korpsen meer duidelijkheid hoe ze kunnen optreden. Operatieassistenten uit India, die in Nederlandse ziekenhuizen zijn binnengehaald, presteren onder de maat en zijn een gevaar voor de patiënt. Dat meldt trouw. Het beeld komt naar voren uit een enquête van de Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten. Zo'n tien ziekenhuizen hebben in totaal ruim 80 Indiaanse OK-medewerkers OK onder contract. Ze zouden op een teleurstellend laag niveau functioneren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om steriel werken of instrumenten die verkeerd in elkaar worden gezet. De meeste Indiaanse OK-medewerkers OK hebben geen praktijkervaring. Maar dat zeggen ze niet, waardoor ze onverantwoord te werk gaan, waarschuwt een Nederlandse collega van het UMC. De operatieassistenten hadden de inspectie voor de gezondheidszorg al gemeld dat het helemaal verkeerd gaat, maar die wilde eerst zeker weten dat het geen onderbuikgevoel was. De uitkomst van de enquête maakt volgens de OK-assistenten OK duidelijk dat er wel degelijk iets aan de hand is. Tot slot, Nederland is volgens het FD de financiële spil in grondstoffenhandel. Bijna de helft van de wereldwijde omzet in grondstoffen door onafhankelijke handelaren loopt via ons land. Met de handel in onder meer... Olie, koffie, gas, graan, soja en koper haalden de 14 grootste grondstoffenhandelaren bijna 1 biljoen dollar op. Bijna de helft van die omzet stroomde door Nederland. En grote bedrijven zitten fysiek bijvoorbeeld in Zwitserland, maar juridisch in Nederland. Zwitserland heeft ook veel belastingverdragen, maar die van Nederland zijn volgens een recente onderzoek een stuk gunstiger.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 voor generatie KPN Dit is Radio 1